Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen raken voor de tweede keer besmet met corona. Volgens het RIVM gaat het in 13% van de positieve gevallen om een herinfectie. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel gebeurt zo'n herinfectie nu ook vaker dan bij de Delta-variant. En duidt er dus al op dat... De bescherming die je normaal hebt naar het doormaken van een infectie wat betreft de andere varianten en omicron, dus minder geld dan het eerder deed. Zoals het wel bij Delta Gold. Dus we zien meer personen die voor een tweede keer een infectie doormaken. Ook benadrukt de RIVM-baas nog een keer dat de omicron variant van corona echt geen griepje is. De overheid hoeft niets te doen voor zogenoemde afstandsmoeders, zegt de rechter. Het gaat om meer dan 10.000 vrouwen die ooit hun kind moesten afstaan ter adoptie, vaak tegen hun wil. Een van de moeders spande samen met een vrouwenorganisatie een zaak aan... omdat ze vinden dat de kinderbescherming meer voor ze had moeten doen. De rechtbank gaat daar niet in mee en zegt dat de vrouwen vooral door hun omgeving werden gedwongen om hun kind af te staan. De maan krijgt binnenkort een tik... Ergens in de komende weken stort er een raket van SpaceX neer. Dat ding werd in 2015 gelanceerd om een satelliet de ruimte in te schieten en zweeft sindsdien stuurloos rond. Voor zover we weten is het voor het eerst dat zo'n stuk ruimtepuin op de maan terechtkomt. En Schiphol kleurt vandaag oranje. De eerste Olympische sporters en begeleiders vertrekken naar Peking voor de Olympische Winterspelen. In totaal gaan er 48 sporters die kant op. Ook mijn sportcollega Eline de Zeeuw is erbij. De vlucht wordt volgens haar een hele operatie. De atleten die zitten nu gescheiden van de rest. Dus gescheiden van bijvoorbeeld ons, de journalisten. En ze zullen ook als laatste gaan borden, zodat ze ons dus ook niet tegenkomen. Nou, de vorige keer zat iedereen door elkaar. Nou, dat gaat dus allemaal niet gebeuren. En uiteindelijk ja, iedereen is iedereen natuurlijk getest, nog eens getest. En ze proberen zo zoveel mogelijk te voorkomen dat er toch een besmetting plaats kan vinden. Maar. Je weet het nooit, helemaal niet met Omicron. De Spelen beginnen volgende week vrijdag. Het weer bewolkt, een beetje motregen af en toe. Drie graden in Limburg en zeven langs de kust. Morgen begint met regen, later vooral in het noorden en westen wat zon. En dan gaat het over acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Ik ben het tweede uur begonnen met The Power van Snap. En ik ga door met de Nederlandstalige IJskoud van Nielson. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug.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 Ik had het nooit van jou overpakken. En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen idee om mij gaf? Wat ben jij? Oh, nee, Het is net of ik tegen u praat. Doet hem niets als. We zouden dus toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot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 We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot, hou jij dat uit Je stemt goed tegen een muurvrouw hey, hey, hey, hey. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Het is veel in het nieuws de laatste tijd. De gasprijzen zijn sterk gestegen en dat is te merken aan de maandelijkse energielasten. Voor veel huiseigenaren loont het om, juist nu, de woning te gaan isoleren. De gemeente biedt een helpende hand door het aanbieden van een isolatieactie. Met een goede geïsoleerd huis verbruikt u minder energie. En dat scheelt geld. De gemeente Zandvoort organiseert samen met Bloemendaal, Heemstede Haarlem en het Duurzaam Bouwloket een isolatieactie. Door de klachten te bundelen kunnen de kosten laag worden gehouden. Inwoners kunnen tot 31 maart 2022 tegen een scherpe prijs isolatieglas, spouwmuur, vloer, bodemisolatie laten aanbrengen. De gemeente werkt samen met Duurzaam Bouwloket... Het onafhankelijk energieloket dat de gemeente gezamenlijk in de arm hebben genomen. Het duurzaam bouwloket heeft betrouwbare bedrijven uit de regio geselecteerd die materialen kunnen leveren en de werkzaamheden kunnen uitvoeren tegen aantrekkelijke tarieven. Het isoleren van uw huis brengt niet alleen meer comfort, maar het zorgt ook voor een lagere energierekening. Bovendien is er ook 30% subsidie van het Rijk beschikbaar. Meer informatie over het isoleren van uw huis en het subsidiemogelijkheid is te vinden op website van het Duurzaam Bouwloket. En ik ga door met Roxette, I must be have been loved.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 Dit waren de 4 non wide Up, Tablet of Smartphone. In deze cursus krijgt u een makkelijke manier uitgelegd hoe uw Android-telefoon of tablet werkt. Deze cursus is geschikt voor alle gebruikers van een Android smartphone of een tablet. Bijvoorbeeld Samsung, LG of Huawei. Niet voor je iPhone of een iPad. De drie lessen kosten 32 euro. En het is dinsdag 8, 15 en 22 februari van 10 tot 12 uur. En de locatie? Pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met wet, wet, wet. Love is all around.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 Stil in mei is de eerste single uitgebracht door Van Dik Hout. Het nummer is afkomstig van de titeloze album Van Dik Hout en is uitgebracht in 1994. Het behaalde in de negentiende plaats in de Nederlandse single Top 100. Het album met elf nummers werd opgenomen met Paul Duel in het Bananas Studio in Haarlem. Studiobaas Daan van Ijsbergen leerde bij diverse platenmaatschappijen, maar niemand durfde een release aan. Hij stelde voor dan maar een album onder zijn eigen label uit te brengen. Het werd de grote doorbraak van Dick Hout. Het nummer werd voor het eerst opgepikt door de DJ Willem Richter in 1967... die een single als eerste in zijn nachtprogramma Pyjama FM draaide. Frits Spits adapteerde Stil in mei vrij snel daarna in zijn radioprogramma De Avondspits... Stil in mij is meerdere malen in verschillende peilingen van 3M-luisteraars en lezers van de Telegraaf tot de beste Nederlandstalige zinger alle tijden gekozen en verkreeg in 2000 de status Nederlandstalige zinger van de eeuw. Hier is Van Dikke Hout met Stil in mij. Let show.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 Gotta be cool, relax, really. and get hit, and get on my tracks, feel like teeth, hit home, take a long ride on the one ride to a ready, ready, ready, raise a little thing all the De Sportorganisatie Le Champion heeft donderdag 20 januari bekendgemaakt dat de Zandvoortse Light Walk op zaterdag 19 februari niet doorgaat. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement geannuleerd. De organisatie heeft wel goede hoop dat de sportieve evenementen, waaronder de, de circuitrun, eind maart doorgaan kunnen vinden. Zandvoort zou op zaterdag 19 februari voor de tweede keer het decor zijn van de Zandvoort Light Walk. Na de succesvolle eerste editie in 2020 en het aflasten van de editie in 2021, was het de bedoeling dat de wandelaars wederom konden genieten van een zee aan lichtkunstwerken en ex. Het strand, het centrum en het circuit zouden worden aangedaan, terwijl men tegelijkertijd kon genieten van allerlei bijzondere ex. Na de laatste persconferentie van het kabinet bleek dat er op korte termijn nog geen perspectief werd geboden richting het opheffen van het evenementenverbod. Le Champion betreurt het ten zeerste deze keuze te moeten maken, maar is gelet op de voorbereidingsperiode hiertoe genoodzaakt haar verantwoordelijkheid te nemen. Alle ingeschreven deelnemers ontvangen restitutie van het inschrijfgeld, met aftrek van de kosten die door, die door de organisatie ter voorbereiding op de evenementen gemaakt zijn.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 Ik kan niet om het mooie van zijn, maar schat je zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslagen. Oh, ik ben je in mijn armen en ik weet niet dat dat we van zo'n manier. Porque sinceramente si no le recordate si tú no estás sola te acariciar combat. La luna no sale si no te vuelva a ver. No vayas Ik ben al de Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pegate condísimo lo que sea si el miedo te lo quita. Hoe dat ik het los heb verklopt, ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idiot. Wat het? Ik al zocht jou niet meer te staan en ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinserida, tú te fuiste sin necesidad. Tú volviste sin necesidad.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 ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eens aan De niet als jij er niet meer bent. Zomer of winter, altijd weer zie je ik kwam een hele mooie rijm tegen op Facebook en die wil ik u zeker niet onthouden. En het heet Toen. De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. Er stond een warme kachel in, wat had je nog meer te wensen? De was hing er te drogen en de worst hing er aan de spijker. De koffie stond te pruttelen, maar was het leven rijker. We zaten in ons keukentje met negen man te eten, met soep vooraf en pudding toe. Ik zal het nooit vergeten. De avonds was het ergste niet. Dan stonden we te zingen. Een zinken kuip, dat was ons bad. Er waren ergere dingen. Als vader thuis kwam van de markt, ik zie hem nu nog zweten, de armen vol met groente, we hadden weer te eten. Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder. Was het vuil, dan ging de draaien door en alles was weer helder. En nu. De keuken van onze kinderen staan vol met apparaten. Het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet meer praten. De was zit in de droger. In de vriezer zit het eten. Het is ongekende luxe, als ik het beter had geweten. Ze eten in het keukentje. Ja, met wie? Dat toch verzon. Een minuut altijd maaltijd. Zo, uit de magnetron. De afwas die gaat in de machine. Daar zitten ze niet mee. En zingen? Dat doen ze ook niet meer. Ze draaien een cd. Geen kuik meer, maar een bubbelbad. Een auto voor de deur. Wie nou niet tevreden is, dan is het een oude zeur. We hadden al die dingen niet, maar toch wel iets meer. Een kostbaarheid in het leven. De gezelligheid en de sfeer. Ooit sta ik net als allemaal...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 de gaat te door, het kanken waaien zijn, ze zullen weer vergaan. Maar de muziek, de muziek gaat altijd door. Maar de muziek, de muziek gaat altijd door.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 En Elf Vogel is helaas overleden in 2015, maar Ellen die was geboren in 1922 en die had vandaag 100 jaar geworden. Dan hebben we Mariska Bauer. En Mariska Bauer is een Nederlandse televisiepresentatrice. Mariska is geboren in 1976 en die wordt dus vandaag 46 jaar. Dan hebben we een zangeres, Lucinda Williams, een Amerikaanse singer-songwriter... Lucinda is geboren in 1953 en die wordt dus vandaag 69 jaar. En Lucinda Williams, dat is een Amerikaanse zingersongwriter zoals ik al zei. En ze won drie Grammy Awards en haar album Car Wheels on Gravel Road staat in de all time 100 albumslijst van de Time Magazine. Lucilia Williams werd geboren als dochter van de dichter en een hoogleraar literatuur Miller Williams en amateurpianiste Lucilia Ferm Day. Karen Elizabeth Williams begon op haar zesde te schrijven en had al vroeg belangstelling voor muziek. Op haar twaalfde speelde ze gitaar en op haar zeventiende gaf ze in Mexico stad haar eerste voorstelling. Hier is Lucilia Williams met een live optreden, Ken's Let's Go.